van 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Ermelo heeft een man na ruzie met zijn vrouw een explosie veroorzaakt in hun huis op een recreatiepark. Daarbij liepen hij zelf en een agent flinke brandwonden op aan armen en gezicht. De politie kwam gisteravond polshoog te nemen na een melding dat de ruzie uit de hand dreigde te lopen... Toen de agenten het huis naderden veroorzaakte de man van 65 een explosie. Hij had waarschijnlijk benzine of terpentine verspreid en aangestoken. Zijn vrouw was toen al gevlucht. De dader en de gewonde agent moesten naar het ziekenhuis voor behandeling. Het huis in Ermelo is grotendeels uitgebrand.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 Sylvain Chavanel is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France. De Franse wielrenner won de zevende etappe, een bergrit door het Jura-gebergte van Tournu naar Station des Rousses. Chavanel had een voorsprong van bijna een minuut op de nummer 2, de Spanjaard Rafael Bals. De Spaanse Rabo-renner Garate werd derde. Het was de tweede ritzege voor Chavanel in deze Tour. Het weer vanavond en vannacht stevige onweersbuien, mogelijk met hagel en zware windstoten. Lokaal kan er veel water vallen. Ook morgen is het warm met in het oosten wederom tropische temperaturen. Ook kunnen er weer buien vallen, maar dat zijn er wel minder heftig dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. heeft het en jij beleeft het. Zom Z Zon. Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu entertainment for you.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 We hebben altijd zomerse hits hier. Ook al wordt het weer ietsje minder hier in Zandvoort. Het liedje is er niet minder dan DJ Jesse en Summertime. Er is nog steeds entertainment view. Het tweede deel alweer. In die heerlijke zomer. Summertime. Het, uh, het gaat waarschijnlijk om weer hè, Lassie. Ja, Ja, zometeen uh, werd al voorspeld dat het ging om en keihard uh, waaien en uh, keihard, keihard regenen. Je moet je paraplu meenemen, maar ja, ik denk dat je die maar niet mee moet nemen, want dan is hij meteen weer kapot. Want uh, dat gaat heus wel kapot dan. Maar in ieder geval uh, worden flinke bliksemschichten voorspeld. Vervol, ja. En dat uh, zou denk ik deze zomer wel vaker gebeuren, want we krijgen ja. toch wel 36 Kom, graden. Dit het voorspeld, weer, hè? Dus, uh, ja. ja, tot morgen wordt het wel weer lekker, als het Nederland zelf wel uh, speelt. Dus ik denk dat vele kroegen wel een schermpje buiten kunnen hangen. En vooral het Museumplein. Dus ja, heb je die dat gaat, gezien? Ja, uh, heb ik al gezien op ja. televisie hoor. Wow, Zo. Wow, wow, wow, wow, wow, wat een. Uh... Dingen, maar maar ja, wat helaas, ik belangrijk vind. Nou, gezelligheid ik ga is altijd belangrijk. Thuis kijken. Ja, ik ook. Ik wil wel wedstrijd een beetje volgen, weet je wel? Vooral de finale. Ik wil zien hoe ze spelen. En dat, als ik dan met vrienden in de kroeg ga kijken, zie ik dat meer. Ja, ik ik, ik, Vanwege die Daar gaat het niet, helaas niet lukken. Normaal nee, ben okay. ik ook echt een kroeg kijken. Ja. Maar ja, ik baal er wel van, helaas. Maar ja, het, maar, is, de, het is niet anders. Als Nederland wereldkampioen wordt, dan ben jij buiten te dan vinden. Dan ben ik sowieso naar buiten. Nee, nou, ik uh, helaas niet. Nee, oké. Okay. Dus, uh, het gaat gewoon helaas niet. Ik nee, bepaal er heel veel van. Maar, uh, ja, volgende keer uh, over 20 jaar weer uh, over twintig jaar uh, misschien beter. Of twee jaar weer het EK. Ja, dat, dat komt op. Uh, Nederland is wel beter geworden hoor. Ja, dat, dat komt dat de jongens spelen al zo lang bij elkaar. Ook al in de jeugdteams. Ze spelen stuk voor stuk allemaal bijna wel bij een grote topclub. Kijk, Snijden, Inter, Robben, Bayern. Allemaal ook bij Madrid gespeeld. Ja. Van Persie, Arsenal. Spelen, spelen toch week in, week uit bij grote topclubs met veel druk. Ja, hé... Hey, uh, ja Is je moeder je vroeger ook al een keer kwijt geweest uh, op het strand? Uh, nou, dat kan ik me niet herinneren, maar ongetwijfeld zou dat wel gebeurd zijn. Ja, ja. Hey, maar uh, ja, uh, de reddingsbrigade en uh, de, in ieder geval de hulpverleners hebben we een, een nieuw, uh, nieuw idee bedacht. Okay. Een uh, bandje. Ja, normaal, je, je ziet uh, vaak nu tegenwoordig dat mensen groot hun telefoon hebben. Op iemand, een kind hun rug. Uh, ja, of op storm, arm. Op vaak. arm. Ja. Uh, en uh, benen. of kont. Het maakt allemaal niet <laughs> uit. Of op zwembroek genaaid. Nu is er iets nieuws. Bij uh, sommige strandpaviljoens, uh, uh, Bij de reddingsbrigades in Zandvoort. We hebben Zuid en Noord natuurlijk. En uh, bij... Uh, uh, bij de EHBO hier in ja? Zandvoort, kan je er nu een bandje halen. Ja, dat hoorde ik, ja. Ja, een bandje. En daar, oh ja, ik heb uh, uh, uh, Van de ge door de Interpolis, uh, glashelder natuurlijk. Maar oh, dat vind ik een heel goed idee. En uh, ja, er is een bandje ontworpen, een rubber bandje, dus kan ook niet... Uh, water kan uh, je Het uh, kan tegen water, ja. dan, dan, kan je, dan kan een kind zijn uh, telefoonnummer uh, opschrijven. Uh, okay. En dan kan je het zo om, om het armpje doen van het kindje. En dan, uh, als je het kindje kwijt bent geraakt, zie je in ieder geval, degene die het de kind vindt, ja. uh, bij wie deze persoon hoort. Dan moet je natuurlijk wel je mobiele telefoon bij hebben. Maar in ieder geval bij de, oh ik sloop hem nu ook, uh, <tosses> bij de reddingsbrigade, <tosses> bij de EHBO-post, uh, bij... Uh... Goud idee vind ik het. Ja, en Ik bij weet de dat de toen ERBO... ik klein was, toen ik op het strand kwam, had je van die grote... Uh, Pop of uh, ja, die heb je steeds, dates, hoor. Ja, met een bal en een, uh, en een eend of zo en dat soort dingen. Ja. En als kind vond ik dat wel altijd wel grappig. Ja, in ieder geval, bij de reddingsbrigade strand paviljoen of bij de EABO-post, uh, kan, kan je, uh, kan je deze, okay. dit bandje ophalen. Je kan het ook nog speciaal voor je vrouw natuurlijk, als hij uh, snel kwijt vrouw, is. Of je hebt een mooi meisje gezien en je wil haar nummer onthouden. Ja, pak je... Geef je gewoon een bandje en sch sch <laughs> je, uh, schrijf even je nummer op. Nee. Je hebt zoveel mogelijkheden met het bandje. Hele ja, in ieder geval, het goed. is een goed uh, bedacht iets uh, op het Zandvoortse strand. En ik hoop dat het binnenkort ook over heel Nederland het te vinden is. Ja. Want het is wel een heel goed concept. Zeker weten. Zandvoort. Hij is nog steeds binnen, hoor, dames en heren. Ja, ik denk het ook wel. Niemand minder dan natuurlijk. Uh, Marco Bussato hij heeft uh, pas geleden. Deze afgelopen week heeft hij een concert gegeven, niet uitverkocht, Maar ik kan u vertellen, hij heeft het wel heel erg leuk gehad. En hij is weer helemaal back. En Jaap treden op, hè? Ja, Jaap ook. Ik Jaap treden op. Ja, hij begeleidt hem een beetje, hè Jaap. Dus ja, ik wel vind dat wel leuk. heel goed. Want Jaap Leuke heeft wel potentie om een hele grote artiest te worden natuurlijk. Ja, en uh, op uh, 3 en 4 september uh, barst het feest los in de Haarlemmermeer. Ja, want meer pop gaat weer terugkomen. En uh, daar is natuurlijk de hele Haarlemmermeer ook blij mee. En om niet te vergeten komen er heel veel artiesten optreden op De eerste dag de grootste op... artiesten van ja, Nederland. Ja, echt de grootste artiesten van Nederland. Want op 3 september treden op Thomas Bergen, Gordon, Jeroen van der Boom, Gerard Joling en René Vroger. De toppers zijn weer terug. <laughs> <laughs> en op 4 september, oh. ja, Miss, Miss Montreal... Miss, uh, Miss Montreal. Miss uh, ja. ja. En Direct, De Dijk, Ilse de Lange en, en Bluff, Bluff oh. komen allemaal terug bij elkaar op het podium bij het uh, Meerpop. Dus een heel groot uh, programma. En uh, wilt u wel bij één dag te zijn? Dat kan. Voor 27,50. Of twee dagen kan u erbij zijn voor 47,50. Nice. En dat is dan voor twee dagen. En het uh, evenement begint al best wel vroeg in de middag. Of uh, aan het einde van de middag bedoel ik. En vroeg in de avond dus. En uh, het gaat, het gaat gewoon tot één uur door. Dus één groot feest, meer pop 2010 komt eraan. Hartstikke leuk. En we gaan door met de Eendagsvlieg. Want de Eendagsvlieg van deze week is een Duitse band die in 1990 een grote hit hadden met het liedje Supergirl. In Nederland werd het nummer echt populair in 2001 nadat starmaker Bart Vonke het regelmatig zong. In Duitsland doen ze het nog steeds wel goed, maar in de rest van de wereld geen successen meer, success meer geworden. Dit is Riemann. <laughs>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 She'd say Super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 Mijn leven hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio al 20 jaar. Al 20 jaar hè? En we hebben een leuk bericht: Nederland staat met 1-0 voor. Van? Van? Voor. Tegen? Ja, ja. Chinese Taipei. Ik had een applaus voor verwacht, maar. <applaus> Je ja, Nederland staat voor hier. Uh, hartstikke uh, leuk. Dat weten we wel ook. Ja, en dames en heren, het is zaterdag, hè? Want uh, morgen worden we natuurlijk herhaald van 4 uh, van tot 6. Uh, dus, ja, klopt. Uh, op zondag. Dus daarom, uh, dan weten we dat het, die wedstrijd niet zondag is, maar het is een dagje terug, zaterdag. Ja, hartstikke goed. Dit hey. is nog steeds hey. CFM's antwoord. Oh nee, hè? loopt iemand de deur binnen? Oh nee, hè? Oh nee! Roy, we moeten weg. We moeten weg. Onder de tafel. Ah!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 Het showbiznieuws met Popstar Henry. Oh, wat is je zeggen? Wat een wat leuk! Het showbiznieuws met Popstar Henry. Henry, goedenavond. Hey, goedenavond allemaal jongens. Wat is barbecue man? Ja, ja, ja ik, ben, ik ben druk bezig jongens. Ik zit op een gegeven moment met een lekkere barbecue oh. hier. Het is hier bloed en bloed en bloed heet. Lekkere worstjes, hamburgertjes. Uh, lekker cabanaatjes hoor. Oh, wat ja, lekker zeg. Op diverse, diverse manieren gekruid. Dus uh, ik maak er een lekkere, lekker feestje van. Hartstikke goed. Ja jongens bij jullie? Ja, het, uh, weer, het begint een beetje bewolkt te worden. Ik denk dat het regen hier toch wel eerder aan gaat komen bij jou. Ja, dat zou best eens kunnen, ja. Ik heb namelijk gezien dat het hele de, de, de, de, de complex wat, waar die regen uit zou moeten vallen... ...bij ons op een gegeven moment toch wel mee zal vallen vanavond. Oké. Okay. Okay. Dus we hebben dat gelukkig. De, de zon schijnt hier nog steeds. Dus uh, we zien nog bloedje bloedje eten. Het is dus in dek 32 graden ongeveer nog. Zo. So. Ja, dat is echt niet normaal. Dus uh, maar we halen lekker barbecue. Ik, op een gegeven, ik ben de kok vanavond. Dus uh, <laughs> ik, ik, ik, ik, mag, ik mag het uitweten vanavond. <laughs> Nou, dat is uh, heel erg uh, mooi. Ik zie het al helemaal voor me, zijn kok smut met Henry zo hoog. Ja, poster Henry jasje en, en, en, en uh, ja, koken. <laughs> ja, daar moet eens een keer een filmpje tumult, van maken, hè? Ja. Nou, <laughs> ja, zetten we wel een keertje op een gegeven op de site. Dat is leuk, dat is leuk. Ja, graag. Ja, is goed. Nou, ja. er is hoop gebeurd de afgelopen week in uh, in natuurlijk. Ja, goed, dus ja, nou echt, echt een, hoop, een hoop. Er zijn wel dingen gebeurd, maar uh, het, ja, het grootste nieuws is natuurlijk altijd weer... Uh, ja, het, het, ...ja, morgenavond, hè, dan moet het gaan gebeuren. Ja, ja het WK. Dat is ja. het belangrijkste op dit moment. En, uh, ze, ze halen alles uit de kast, jongen. Van octopussen tot uh, een pakiet. Uh, wat hebben we hebben nog meer een zwijntje, uh, van alles. Ja. En ze, ze, ze weten het allemaal, hè? Ja. En uh, ik zeg dan, als iedereen het op een gegeven moment zo goed weet, weet wel, we ja, wisten het toch ondertussen wel. Maar ze zeggen allemaal iets anders. Dus wat dat betreft, daar kun je ook al niet meer van op aan. Nee, natuurlijk niet. Ja, dus, en met die octopus is het toch wel maar toeval geweest. Ja, nee, natuurlijk. Dat weet, dat weet iedereen. En het is gewoon, dat is gewoon een le leuke stad, weet je wel, Octopus Paal. En uh, daar moesten, uh, Marijke Helwegen moest ook even mee doen. Die had het Pakiet Mani uit Singapore meegenomen. <laughs> ja. ja, in Nederland is een Vredesdag Pipeloen opgestaan. En, uh, ja jongens, en uh, Peveloen die eet al drie dagen uit het bakje van de Nederlandse vlag hierop. <laughs> Shit, dat is, gewoon, dat is echt toeval. Ja, maar ik weet zeker wel. als uh, Octopus Paal voor Nederland had gekozen, had deze onzin helemaal niet geweest. Want Nederland, ja, ik denk dat Nederland ja. gewoon een beetje zekerheid zoeken, weet je wel. Had je ja, die pakiet, maar... had je die duiven, heb je allemaal niet gehad. Ik, ik, ik lach maar natuurlijk hartstikke dood als ik dit soort dingen hoor hè, en dit soort dingen lees. Ja. En ik denk, hoe is het godsnaam mogelijk dat, dit, dat hier, de, dat hier de, de pers nog aandacht aan, aan besteedt. <lacht> dit is de flauwekul. Ze hebben Echt, geen nieuws. Het is komkommertijd. Dus ja. ze verzoeken ja. ze. Ja, dat is ook zo. Daar heb je gelijk in. En dat merk ik ook aan, de, aan de, de items die op dit moment vermeld worden. Die vallen vies tegen. Ja, alles is natuurlijk ge geënt op dit moment over het WK. Alle BN'ers die hebben het over het WK... Uh, ja, we hebben weer een uh, nieuwe, nieuwe koopreces erbij, uh, Jolante. Nou, nog <laughs> wat dingen maar op, hè. <laughs> dus wat dat betreft, ik kan niet meer kapot natuurlijk, als die jongens dadelijk in, uh, in Amsterdam aankomen dinsdag. Dus wat dat betreft, of ze nou winnen of verliezen, feest voor de toch? Ja. Dus, en jullie gaan er natuurlijk naartoe, of niet? Nou, ja, het, het ligt eraan. Ja, jullie zitten vlakbij, ik bedoel vlakbij Amsterdam, dus dat moet op een gegeven moment lukken natuurlijk. Ja, hè? tuurlijk gaan wij. Nou ja, voor mij in ieder geval, ik ga sowieso. Ja. Maar, uh, nou, we zullen het wel zien, weet je wel. Ja, ik ga er, ik er nog niet helemaal vanuit, want ik heb Spanje zien spelen tegen Duitsland, en dat was erg goed. Dus ja, ja, ja, ja nee, we zullen het zien, hè. Ja, weet je wat het is, of ze nou verliezen of winnen, dat maakt in feite helemaal niet uit. Ze zijn in de finale, en, ja. en, of een tweede of eerste plaats, dat kan alle kanten op. Ze hebben natuurlijk een geweldige prestatie geleverd, en daar moeten we van uitgaan. Ja, klopt. En laten we, laten we eerlijk zijn, we, op, we zijn op een gegeven moment jarenlang gepest geworden door de Duitsers van, uh, dat, toen ze tweede werden, weet je nog, dat ja. die vieze, vieze, vieze Weltmeister waren. Nou, vieze en wel, maar ze zijn wel. We kunnen alleen maar beter worden. Ja, dat is ook weer zo. Ja, toch? En, en we sorry, hopen ik... dat die Duitsers vanavond gaan verliezen tegen Uruguay. <laughs> dat kan ook nog gebeuren, jongens. Dat kan allemaal gebeuren. Het zal me niks verbazen. Ja, in speelt mee dus. Ja. Uh, van mij mag hij. Huh? Nou, ik hoop het eigenlijk niet. Straks gaat hij nog weg ook bij, uh, bij Ajax. Ja, maar ik denk dat... dat Zo'n jongen hou je niet. Opgeven, nee, die, dat is ook, die, die ook die weer zo. Die heeft het een goed in het achter, achtergelaten. En uh, ja. wat dat betreft... Uh, ja, als je die kans krijgt, moet je die pakken. Ja, dat is ook weer zo. En Van der Wiel gaat waarschijnlijk ook weg. Ja, ja, ja. en daar zitten ze ook al lang op de haas, en bij Manchester en uh, dat soort dingen meer. Stekelenburg, ja. Ja, Stekelenburg. En uh, ach ja, jongens, dat krijg je met dit dit soort. Uh, ja, dat trouwen. hou je ja. altijd. Ja. Ah, in ja, ja dan, uh, dan gaan ze in ieder geval uit de financiële problemen. Dat uh, komt wel ja, goed. Ja, dat, dat lijkt me duidelijk. Hè. Wat dat betreft, uh, Ik zit natuurlijk op een gegeven moment ontzettend veel spelers geleverd die momenteel actief zijn op het, op het 2K. Ja. En uh, dan mag, uh, mag iedereen zich toch een, uh, een puntje aan zuigen, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Ik, even... ik, heb nog, ik, heb, ik, heb, ik heb nog een paar items voor jullie. Ja. Dat niks met voetballen te maken heeft. Nou, je kent natuurlijk Pete Dougherty. Ken je die nog? Ja, tuurlijk. Van uh, de Baby Shambles. Um, uh, hij, is ja. hij niet de ex van Kate Moss? Of de vriend? eh uh, zou best kunnen, ja. Oké. Okay. Maar de fans van hem, die kregen, hij, hij moest optreden in, in, in Frankrijk. In theater du verduur. Ja. En uh, ja, toen is op een gegeven moment dat de optreden is gecanceld. Want hij was op een gegeven moment spoed afgevoerd naar het ziekenhuis Nee, Nies. Is het weer, weer zo ver? Want hij staat bekend uh, is, om zijn ja, drugsgebruik, hè? Ja, exact. Dat is hem, hè. Dat is yeah. de enige echte. hè. En, uh, de, de, de, de, de fans waren natuurlijk op een gegeven moment ontroostbaar en uh, de tranen met tijden werden er gehaald. Yeah. En er waren Italiaanse meisjes die waren woedend. Ze hadden urenlang aan de auto gezeten om een glimp van Piet op te vangen. Uh -huh. En toen hadden op die door niet ongelooflijk. Maar dus, uh, goed, we dus zien wel wat, wat dat succes ook in keerzijde heeft, hè? Ja ja jongens, wat dat ook nog kan, hè? je kunt beginnen als het keer ook nog uh, kwijtraken, weet je dat? Oké. Okay. Ja, je was in Amsterdam met wel het North Sea Jazz Festival aan de gang. En uh, een van die optredens was uh, Gil Scott Heron. Ja. En die wordt ook wel de zwarte Bob Dylan wordt hij genoemd. Oké. Okay. Uh, die waren ze kwijt. <laughs> ja, en uh, uren later hebben ze op een gegeven moment hebben ze hem toch gevonden. Hij zat in het verkeerde vliegtuig. Oh. oh. Ongelooflijk! Jongen, dat, dat, en uh, hij had de vliegtuig richting New York gepakt in plaats van Schiphol of Rotterdam. God nou, dat God. Uh, Je kan, ja, je kan het mis hebben, maar zo groot. Huh? Ja, maar hoe is dit tegen God zo mogelijk dat in deze tijd iemand in het verkeerd vliegtuig terechtkomt? Ja. Ja, ik, ik kan me er niks bij voorstellen. Dus Kijk, als, als, Stevie, als Stevie Wonder het nou overkomt, dan kan ik het nog begrijpen, maar hij. Ja, precies, inderdaad. Dat is een heel ander verhaal. Dus er zal wel iets niet kloppen denk ik, er zal wel een ander verhaal aan vastzitten, maar dat zullen we nog even, raar dat dit nog een keer horen. Heb je nog wat van meegekregen, North Sea Jazz? Helemaal, ja ik heb gisteren even op televisie heb ik even, even, even gevolgd, maar er waren natuurlijk andere zaken zoals uh, de Talent en Popstars, ja. Ja. dus uh, daar heb ik uh, naartoe na na na teruggeschakeld uiteraard hè. Ja. En wat vond je ervan? Nou, ik, zei even, ik heb uh, Popstars even gekeken en er was één meisje van 14 jaar, Ja. en daar was ik helemaal kapot van, geweldig. Oké, okay. wel oh, leuk. Geweldig stem. en uh, ja, dat, uh, dat, was, dat had een hele goede stem en een meisje met de gitaar, die maakte mij een hele goede indruk. Ja, die Om heb ik gezien. Dat was leuk, ja. qua, qua performance, qua uitstraling, qua zang, qua, ja, daar was ik er wel uh, van onder de indruk. Ja, hartstikke leuk. Dus, uh, ja goed, we wachten wel eens af. In ieder geval, uh, Holmenske Talent heeft wel uh, de dingen gewonnen, de, de, de kijkers. Ja, 1-0 uh, ja, ja, ja, e voor RTL. Ja, inderdaad. Dus, uh, ja, popstars maken te veel uh, werk van uh, voorhonders, denk ik. Ik denk dat daar het probleem ligt. Ja. En dat doet 100k een stuk minder. En wordt er wordt te veel uitgekoud. Ja, exact, ja. Ja goed, en dan krijg ik het te horen dat Henk Janssmit, die mist uh, uh, Patricia Pai helemaal niet. Uh, niet dat hij niet negatief, niet negatief of zo, Patricia, maar uh, hij vond het jammer dat ze wegging. Maar hij, uh, nou, toen, toen ze de eerste auditant voor zich hadden, toen had hij al uh, zoiets van nou, mist haar eigenlijk helemaal niet. Nee, dat, ja, uh, dat, dat vrouw geen zo, zo. je Zoiets zeg je natuurlijk niet. En dat is die voor zijn Henk weer. En het wordt tijd dat hij er een keertje eruit vliegt. Want uh, ik denk dat hij langzamerhand ook een beetje uh, ja, uit, uit, ja, uit de datum begint te raken. Hè? Tuurlijk. Da de houdbaarheidsdatum van Henk Jansmit wordt ook een beetje, beetje minder. <laughs> ja, dat gaat toch? Nou, ik ben er maar jaren zat. Ja, doe, maar dat maakt het ook niet uit. <laughs> maar in ieder geval, ik heb het gekeken gisteren. En er waren een aantal hele leuke dingen bij. Absoluut, jongens. Oké. Die kunnen we er zeker weer een goede show van verwachten. En Hanske uh, Talent, ja, het, het, het is een beetje net, net iets anders, weet je wel. Dus, uh, ik kan me voorstellen dat, dat dat meer kijkers getrokken heeft dan uh, Popstars. Dat zonder meer. Nog uh, twee kleine nieuwtjes, want we moeten zo meteen op uh, naar Wesley Klein, natuurlijk, die hier in de studio ja, ja. Uh, ging bellen. Ja, uh, yeah, de pauw of. Uh, bij, in het, het nieuwe programma van Paal de Leeuw komt Hans van der Toch terug bij de tv. Ja, die, die, die, komt, die komt even lekker rollende daar geloof ik hè? Ja, die gaat uh, mee, uh, ja, in ieder geval in die show een uh, plekje krijgen. Dus hij komt gewoon weer terug op televisie. Ja. Dus dat is uh, ja, wel ja. weer uh, grappig hè. Ja, zeker. En luister, als het niet, niet lukt dan ik we nog maar even een rat gaan draaien. Ja. Ja toch? Jazeker. En, uh, en, ja. en tot slot. Hebben, ja. we, hebben we ook nog het uh, nieuws gekregen van um, dat uh, Gerard uh, Joling en Boven van Ervenzorg een nieuwe show krijgen, hè? Ja, daar heb ik iets van, van gehoord. Hoe zit het precies? Heb jij er iets meer van? Ja, het af... wordt uh, het, uh, het concept van mooi weer de leeuw, maar dan in een ander ja, jasje. Ja, gehoord, ja. Nou, we laten ons wel even helemaal verrassen natuurlijk. Het uh, wordt ook geproduceerd door Paal de Leeuw, dus dat is wel uh, grappig nieuws. En uh, ja, da da dat is allemaal bekend geworden in de, uh, de, presenta de programmapresentatie. presentatie voor, uh, uh, ...najaarspresentatie van SBSS van afgelopen week. Ja, en hoe zit het trouwens met, met Wesley? Is hij al binnen daar, of niet? Nee, Wesley komt belt ons zo meteen. Oh, oké, okay, dus ik dacht van... Uh, ...die zullen jullie vast wel een de telefoon hebben. Dan kunnen we nog even een beetje babbeltje met elkaar maken. Dat doe, doe, doe, doen we de volgende keer wel een dat keer. doen we zeker ja, de volgende keer. Hij heeft nog niet gebeld, helaas. Nou goed, in ieder geval, uh, dat zou best wel lukken denk ik dan. Ja, zeker weten. Goed jongens. We nee, willen er geen zien jullie op een gegeven moment een ontzettend warm weekend. en uh, Heel succes morgenavond toe te wensen met, uh, met Nederland. Ja, jij ook hè? Ja, dankjewel hè. He? Het smakelijk dankjewel. nog. Ik dan, dus ik ga dadelijk op een gegeven moment een van je t-shirt even uit de kast halen. En dan gaan we voor de televisie te morgenavond hè. Toen we dacht je dat. uit uh, <tomt> ja. goed te bijen hè. Is dus. zeker. Hé, hey, dankjewel weer voor je tijd en uh, tot volgende week. Ja, jongens, tot volgende week weer. En iedereen, de eh, luisteraars natuurlijk thuis ook, allemaal een heel fijn weekend. En heel veel succes en graag tot volgende week. Oké, Dank dankjewel, hoi. Hoi, toi, toi, toi. Hoi, hoi. is geen olifant, tijger met sappeltang en het is ook geen trompetje. Heel Afrika, wo, wo, Zela. Doet er het is geen fluit, ja, met zo'n lange tijd en het geluid, dat is geen pretje. <tie> van alles, hè? Engelstalig, Nederlandstalig, feest, allemaal hier bij entertainment for you. Kela van de Gebroeders Co hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Wij ver verwerken altijd het entertainment nieuws hier bij Entertainment For You. En uh, ja, vandaag is het zover gekomen. Want uh, ja, de nieuwe cd van Wesley Kleine is uh, uitgekomen. En uh, ja, het zou niet een verrassing zijn, maar we hebben hem gewoon aan de telefoon. Goedemiddag of avond, Wesley! Hi, goedenavond. goedenavond. Hey, goedenavond. goedenavond. Hoe is het ermee? Hoop meegemaakt ja. afgelopen tijd, hè? Een hele hoop meegemaakt. Het is echt fantastisch. Een kindje gekregen, posters gewonnen, nu een nieuw album. Dus het kan ik helemaal niet meer stuk. Nee. Hey, um, ja, hoe, Om maar te beginnen, hoe heet je nieuwe album? Vandaag en morgen. Dus de titel die naar mijn kindje uh, uh, verwezen is, dus het, liedje okay. gaat, uh, het liedje gaat over mijn dochter. En dat is ook uh, meteen ook de single die daarbij is uitgekomen. Uh, nee, nee, nee, we hebben er nog geen single van gedaan, we hadden gelijk gewoon een album, uh... toen we de album uitbrachten dacht ik van, weet je wat, die moeten gewoon opkomen. Die moeten gewoon opkomen. Uh, ja, vandaag uh, uitgekomen, is hij ook al meteen te koop in de winkels? ja uh, bij de blokker, bij de free, bij de musicstores, uh, ja eigenlijk overal. eigenlijk overal en uh, gewoon de informatie vinden ze natuurlijk op jouw website. absoluut. Hé, hey, uh, ja het is allemaal begonnen. je bekendheid bij uh, popstars. voordat je bij popstars meedeed, heb je natuurlijk ook heel hoop uh, gedaan uh, qua muziek op muziekgebied. kan je nee. daar eerst wat over vertellen? Um, ja, ik ben voor Popstars, voordat uh, ik aan Popstars meedeed, was ik 15 jaar. Toen ben ik eigenlijk begonnen met zingen. Okay. Toen ben ik een kroegje ingegaan, daar heb ik de microfoon gepakt. Toen deed ik het eerste liedje van uh, Andrea Hazes de Vlieger. En zo ben ik eigenlijk doorgegaan dat de mensen tegen mij zeiden: Van Wessie, daar moet je verder in gaan, want je hebt een goede stem en je doet het leuk. En, en zodoende ben ik eigenlijk verder gegaan. En toen kwam Popstars op mijn pad vanwege dat, dat, dat, ja, omdat mijn vriendin me heeft opgegeven. Ja. Yeah. En ja, eerst was ik er niet mee eens, omdat ik dacht van, nou, mijn Nederlandse zanger hoort daar niet in thuis. En nou ja, het blijkt dus van wel. Ja, ja hartstikke mooi. Je hebt natuurlijk popstars gewonnen, is veel op je afgekomen. Maar oh. zijn er nog dingen waar je aan moet wennen? Uh, bij het begin moest ik, moest ik heel erg wennen dat de mensen mij een met foto wouden. En dat de mensen handtekeningen van me, van me wouden. Dat was echt zo van, hè? Hoe kan dat nou? Uh, dus dat <laughs> besefte ik eigenlijk helemaal niet. Hartstikke geinig is dat, ja. En je hebt natuurlijk met de toppers meegedaan. Hoe, hoe ben ja. je daar terecht gekomen? Ben je, je bent gewoon nat natuurlijk gevraagd, maar is dat door management of is dat echt door, door uh, Gerard. Gerard Joling? Ja, het was door Gerard Joling was dat. We, bij Posters in de finale, voordat de finale uh, uh, bekend werd gemaakt, de, de winnaar. Toen zei Gerard Joling degene die wint. Oh ja. ja, klopt. Die mag bij ons op het podium uh, komen staan, drie dagen lang. Ja, dat is echt fantastisch daar je weer 62.000 mensen te zingen. Dat is echt waanzinnig. Ja, het is hartstikke. En uh, hoe was het eigenlijk de sfeer onderling? Ja, hartstikke leuk. Uh, lekker uh, gerust. Geen zenuwen, tenminste ze er wel een beetje spanning hebben, maar geen... Uh, nee, het liep eigenlijk allemaal vlekkeloos. Ja, hartstikke mooi is dat. Hè. En uh, je ja, ja, bent natuurlijk vader geworden van een dochtertje. Hoe gaat het met haar? Ja, perfect. Morgen wordt ze acht weken. En uh, ja, dat kan niet beter. Dus alleen nu even met de warmte, dat je denkt van nou, uh, ze hebben het heel warm. Maar ja, dat hebben alle kindjes nu. Ja. Maar voor de rest is het eigenlijk uh, uh, allemaal prima. Hartstikke mooi. Valt het een beetje combineren met je zangcarrière? Ja, ja, we hebben het eerst heel eventjes druk gehad vanwege het album, dus studio in, studio uit. En ook qua fotoreportages ook voor het album. En ja, nu is eigenlijk mijn album uit, natuurlijk je hebt wel nog steeds druk, maar morgen heb ik vakantie. Oh, mezelf. heerlijk. Genieten Twee van die weekjes. kleine. En lekker genieten en ja, daarna eigenlijk ben je, door de week ben je eigenlijk wel vrij, ja. meestal. Ja, en het weekend is eigenlijk uh, mijn werk. <laughs> Nou, dat is helemaal uh, super. Hé, hey, uh, van de week was je bij uh, Shownieuws te gast. En na Shownieuws na dat interview, zei je ook meteen... Ik ga meteen naar huis rennen om popstars te kijken. Ja, dat heb ik gezien. Was het niet raar om nou naar dat programma te kijken? Ja, wel. Het is wel raar. Want je ziet, nou, uh, ja, je ziet natuurlijk andere mensen. En uh, ja, misschien heb ik al tegen de winder aangekeken. Hm. Dat weet je ook niet van nee. tevoren. Dus uh, nee, ik vind het hartstikke leuk om te kijken ik heb altijd talentenjachten gevolgd en het hoeft niet alleen posters te zijn, maar dat was ook vroeger met idols en uh, ja, alle talentenjachten vind ik wel leuk om te kijken. Dus ik denk van nou, we gaan nou gewoon weer kijken vanaf het begin. Heb je ook stiekem al Holland's God Talent gekeken? Nee, dat heb ik niet gezien. Oké, okay, nou oké, okay, dus ook niet de commotie rond die uh, Jacqueline natuurlijk. Dat nee. Dat is ook een heel verhaal. Ja, dat heb ik gehoord ja, ze hebben een hele afskater achter gezet geloof ik. Ja. Ja, ja, ik vind, ik vind zoiets... Uh, ja, het, iedereen maakt dat mee, toch? Ja, uh, ja. Sommigen kom je op en je zingt misschien uh, twee woordjes. En dan zeggen ze, oh maar, uh, ga maar we weer naar huis. Ja, dat maak je, maak je bij meerdere mee. Het is niet de enige, toch? Nee, klopt. nee Hé, hey Wesley... Um... Ja, je, je album is dan nu uitgekomen. Ik neem aan dat je hem flink gaat promoten met en zo. Zijn er al instores gepland hè, na je vakantie? Wij hebben, gisteren hebben we eerst de instore gedaan in Leiden, ja. gewoon waar, waar ik vandaan kom. Ja. En vandaag heb ik een instore gedaan in Breda. En ja, na, na, de, na de vakantie gaan we weer nieuwe plannen. We weten nog niet waar, maar uh, dat gaat wel gewoon door het hele land heen. En zijn er al nieuwe plannen? Uh, nieuwe plannen? Nee, ik denk nee, we hebben nu eigenlijk de album, daar laten we het heel eventjes bij. Maar ja, sowieso komt wel over een paar ja, weken is wel logisch. Weer een nieuwe single uit. Je moet natuurlijk wel blijven knokkeren voor. Ja, ja. dat klopt. Vind je dat moeilijk om dat om dat te blijven om blijven te knokken? Ja, dus, ja dus, is het is natuurlijk moeilijk. Want ja, toen met Popstars heb je 2,6 miljoen kijkers gehad. Dus gemiddelde yeah. 2 miljoen kijkers. En nu moet je en nu sta je er eigenlijk helemaal alleen voor met het team eromheen. En dan moet je proberen een blijvertje te worden. En yeah. uh, ja, zoals je nu iedere keer hebt gekregen bij de bij de meestal zijn het van die enigste vliegen allemaal. Yeah. En dat wil ik voorkomen. En misschien is het alleen in mijn voordeel, misschien omdat ik Nederlandstalig doe, dat het misschien dat ja, een beetje een voordeel is. Ja, klopt. Heb je al uh, de, de winnaar van X-Factor ontmoet, uh, Jaap? Uh, ja, één keertje in Rijswijk heb ik die ontmoet. En dat was hartstikke leuk, het was een uh, soort talentjacht wat ze daar hielden. En toen hadden ze de twee winnaars, dus van posters en van X-Factor, die hadden ze uitgenodigd om daar te komen zingen. Nou, helemaal geweldig. Had je nog, uh, wat, wil je nog wat kwijt aan de luisteraars? Uh, ja, wat ik kwijt wil, ja, kom zo snel mogelijk een keer bij me kijken bij een in -store. En uh, ja, ik hoop dat jullie mijn muziek leuk vinden en ik hoop dat jullie een cd'tje kopen. Nou, hierbij willen we jou heel erg uh, bedanken, voor uh, dat je even tijd hebt gemaakt voor uh, Entertainment for You. We, nee, hopen je je snel, bedankt. we hopen je snel weer een keer in de uitzending te hebben als je weer wat nieuws hebt. Okay, Dank je. Wat zei je? Dankjewel. Alsjeblieft. En we gaan zeker even een plaat voor je draaien. We hebben gekozen voor uh, Levenslang. Oké, okay, leuk. Lekker zwingplaat. Oké. Okay. Okay. Hey, Wesley, heel erg bedankt hè. En succes. Okay, dankjewel. Oké. Okay. Okay. Okay, hoi. Mooi. Mooi. Mooi. ik Mooi. Wesley, levenslang. Hij is natuurlijk uit met zijn album Vandaag en morgen. Vandaag en morgen. En uh, nou, ik vind een hartstikke leuke jongen. Ja, He? een heel erg Spontaan. leuk interview. Spontane interview. En we hopen hem zeker snel weer te hebben in de uitzending. Binnenkort hebben we ook niemand minder dan Sineke in de uitzending. Hè? Sineke. En om niet te vergeten, Jaap. Dus dat komt dat helemaal Jaapie. goed bij entertainment Hartstikke leuk. Hey, deze artiest die stond, uh, die staat zondag bij het Noordse Sea Jazz Festival. Stevie ja. Wonder, half uur vervroegd. Dit is Livin' for the City. A boy is born in hot time, Mississippi. Surrounded by for a it's that so pretty. His parents give him love and affection. To keep him strong. Moving in the right direction. Live in jazz. Sit Ja, ik zei het, net een half uur vervroegd op North Sea Jazz vanwege zelf afstands. Stevie Wonder hoorde je met Living for the City. En we zijn dan bijna aangekomen bij het einde van het programma. Jawel. Ja, ja, ja. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En die tijd is nu gekomen. Zeker weten. Nou, ik heb genoten in ieder geval. Ik hoop ja. dat je, dat jij ook hebt genoten. Een ja. beetje heb geleerd van onze mooie praatjes. Dat zal wel niet, maar het, <laughs> daarom heet het ook Entertainment for You. Ja, bedankt voor het luisteren. En uh, nog even een leuk nieuwtje. Nederland heeft 1-1 gewonnen tegen... 1-0 gewonnen te tegen... Chinese Taipei. Ja, dat bedoel ik. Hey, tot volgende week. Bye bye. En, en uh, um, volgende week zelfde zij. Geniet van het, het weer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether. Op